We vanavond het spel in Volle Zee van Slavomir Mrozek. U hoort de stemmen van Jan Apon, Jacques Commandeur, Kees Koden, Wim de Meijer en Johan de Sla. In Volle zee werd vertaald door Niek Brink en Hub Stapel en geregisseerd door Willem Tollenaar. Een schip is vergaan. In volle zee drijft een vlot. Daarop drie schipreukelingen, ieder gezeten op een stoel. Ze hebben elegante zwarte pakken aan, witte overhemden en geknoopte stropdassen om. Uit een borstzak steken de witte punten van een pochet. Merkwaardige wijze staat er op het vlot ook een grote koffer. Ik heb honger. Ik zou ook graag iets willen eten. Is de voorraad op? Zijn de voorraden op? De voorraden zijn volledig uitgeput. Er is niets meer overgebleven. Ik dacht dat er nog een beetje kalfsvlees met echtjes moest zijn. Er is niks over. Eten. Ik zou ook wel iets willen gebruiken. Ook wel iets... Wees u toch realistisch, mijn heren. Zegt u liever. Mij maakt het niets uit. U hebt toch zelf gezegd dat de voorraden uitgeput zijn. Wat, wat bedoelt u dan? Wij moeten eten. Toch niet iets. Maar iemand. Ik zie niemand. Ik zie ook niemand. Afgezien van. We moeten een van ons opeten. Dan eten we toch iemand. Ja, ja, laten we iemand opeten. Meneer Heren, wij zijn tenslotte geen kinderen meer. Ik maak u erop attent dat wij niet alle drie kunnen roepen: laten we toch eten. In dit geval moet een van ons zeggen: alsjeblieft, heren, bedient u zich. Wie? Wie? Juist. Dat wou ik u vragen. Ik doe een beroep op uw kameraadschappelijkheid. Op uw goede opvoeding. Daar vliegt een mail. Een mail! <laughs> Misschien is het niet netjes wat ik nu zeg, maar ik moet toegeven dat ik verschrikkelijk egoïstisch ben. Al op de lagere school heb ik mijn krentenbrood altijd alleen opgegeten. Dat is helemaal niet vrij. Maar als er niks anders overblijft, dan moeten we loten. Uitstekend? Uh, dat is de beste oplossing. De loting geschiet op de volgende manier. Een van de heren noemt een willekeurig getal. Dan noemt de tweede een ander getal. Ten slotte noem ik ook een getal. Als de som van de drie getallen oneven is, valt het lot op mij. En dat betekent dan dat ik opgegeten word. Zou de som echter een even getal zijn, dan wordt één van u opgegeten. Nee, nee, nee, ik ben eigenlijk een tegenstander van kansspelen. Uh, en als u zich vergist? Wat dan? U hebt geen vertrouwen in mij. Jammer. Laten we een andere oplossing zoeken. We zijn tenslotte toch beschaafde mensen. Het lot is een overblijfsel uit duistere tijden. Een, een, een vulgair bijgeloof. Goed, uh, laten we dan uh, vrije en algemene verkiezingen houden. Uh, geen slecht idee. Als u akkoord gaat, vormen wij met z'n tweeën een coalitie. Eén front. Dat vereenvoudigt de hele zaak. De, de, de parlementaire democratie heeft zichzelf overleefd. En... Maar er blijft geen andere uitweg over. Of wilt u soms een dictatuur? Ik zou me bereid willen verklaren om de macht te grijpen. Nee, nee, nee, nee, weg met de tirannie. Dus vrije verkiezingen? Geheimen, maar zonder verkiezingsafspraken. Ieder van ons stelt zichzelfstandig als tegenkandidaat op. Hier is een hoed. De kaarten met de naam van de kandidaat komen hierin. Ik heb niks om, om mee te schrijven. Hoe oh, wij helpen u graag uit de nood. Alsjeblieft, je hebt u een vulpen van mij. is de stemmen, stemmen. is de stemmen! Stem. Een ogenblik, een ogenblik. Als we dan toch als moderne mensen een verkiezing houden... ...mogen we de voorafgaande etappe van de verkiezingsstrijd niet overslaan. In de beschaafde wereld komt die voor de eigenlijke verkiezing. Als u dat per se wil. Nou laten we dan propaganda maken, maar dan ook snel... Ik zet deze stoel in het midden van het vlot. Zo, de vergadering is geopend. Wie betreedt als eerste dit spreekgestoelte? U, misschien? Ja, ik wil liever als tweede. Ik, ik ben nooit een goede redenaar geweest. Maar u bent de initiatiefnemer hè, van dit project. Ja, u heeft de massa dit vergaderingen gedoe en dit gepolitiseerd aangepraat. Nou moet u ook de spits afbijten. Nou, als u dat per se wil... Dan ga ik op de stoel staan. En wij heffen een spreekwoord aan. Hè? Wij willen eten. Mijn <kijnt> uh, heren. We zijn eenvoudige mensen. We willen geen huichelarijen horen. Zeer <kijnt> juist. Weg met die suikerzoete woordjes. We willen de naakte waarheid horen. Collega's. We zijn hier... ...bijeengekomen. Ter zake. We moeten aan het werk. <kijnt> uh, we zijn hier bijeengekomen... ...om... Het brandende vraagstuk van de levensmiddelenvoorziening tot een oplossing te brengen, collega's. Ik mag daarbij als kandidaat niet in aanmerking komen. Ik heb vrouwen en kinderen. Meer dan eens zat ik bij zonsondergang in de tuin en duwde de schommel van mijn kinderen. Terwijl mijn vrouw naast me zat en breide, zolang het licht was, Mijn heren, collega's, haalt u zich dit lieflijke, vredige beeld voor ogen en vraagt u zich af, of het uw hart niet beroert. Dat zijn geen argumenten. Als het gaat om het algemeen belang, moeten gevoelens zwijgen. Schommelen kunnen de kinderen ook alleen. En nog beter ook. Zeer juist, in de crèche amé. Daar hebben ze draaimolens en schommels genoeg. Nee, kinderen, dat zijn geen argumenten. Maar, maar collega's, toen ik nog een knaapje was, rijpten in mij verheven plannen toegegeven. Ik heb later niet genoeg aan mezelf gewerkt. Ik heb niet bereikt wat ik had gedroomd, maar ik voel het. Nog is het niet te laat. Nog kan veel worden goed gemaakt. Ik zweer dat ik me niet meer zal laten gaan. En niet zal aflaten in het streven naar mijn doel. Ik ben weliswaar menigmaal gestruikeld. Dat klopt. Aan zelfvertrouwen heeft het mij ontbroken. Traagheid en berusting kwamen daar nog bij. Maar ik kan alles nog inhalen. Ik zweer het. Nu wordt alles goed gemaakt. Ik zal mijn wilskracht trainen. Mijn karakter stalen. Kennis vergaren. Totdat ik al dat bereikt heb, wat ik nog voor me heb. Ik, ik breng het nog tot iets. Harder! Ik, ik breng het nog tot iets. Dat is subjectivisme. We willen eten. Als u nu wil, wij samen, hè. Drie, vier. Wij, wij willen, willen eten. eten. Wij, wij willen eten. eten. Maar, wij. ik, ik moet het u toch afraden. Met alle beslistheid. Ik heb gezegd. Nu ik op het spreekgestoelte. Disgenoten. Ik ben geen intellectueel en hou er niet van om veel woorden te gebruiken. Maar als het er om gaat solidair te zijn loop ik voorop. Al sinds mijn prilste jeugd interesseert me de culinaire kunst. Daarbij gaat het me niet om het eten. Ik ben een bescheiden man. Pretenties heb ik nauwelijks. En als ik eerlijk mag zijn, eten geeft mij geen voldoening. Daarbij ben ik niet kieskeurig. En wat het voornaamste is, ik eet heel weinig, minimaal. Maar wat zeg ik toch, eigenlijk eet ik helemaal niet. Een paar jaar geleden heb ik nog om de twee of drie dagen één of hoogstens twee hapjes tot me genomen. Maar daarna heb ik het helemaal opgegeven, ik ben ermee gekapt. Daarentegen is toen het bereiden van heerlijke spijzen mijn stokpaard geworden. Voor de goede kok bestaat er niets mooiers dan wanneer hij na gedane arbeid mag toekijken hoe de anderen eten. Hoe het hun smaakt. Alleen dit loon wens ik mij. Hier zou ik nog aan toe willen voegen. Mijn specialiteit is vleesgerechten. Mijn sausen vinden nergens hun gelijke. Meer wilde ik niet zeggen. Bravo. En nou ik. Honger liggen, wees gegroen. Hoera, heilieve hoog, ziek hij? Ik zal kort zijn, zoals het een soldaat betaalt. In de eerste plaats wil ik u niet beïnvloeden. U moet zelf beslissen. Ik ben uw dienaar en uw wil is mij heilig. Ik eet wat men mij voorzet. Ten tweede, <lacht> laten we er niet omheen praten. Ik ben onverteerbaar. Tijdens mijn leven was ik taai en knokig. Bovendien heb ik twee ribben van ijzer. Ben ik bij een operatie een nier kwijtgeraakt. Dan moet ik er de aandacht op vestigen dat bij mij het ene been korter is dan het andere. Terloops kan ik er nog aan toevoegen dat ik mogelijk trigine heb. Ten derde. Demagogie ligt mij niet. Ik ben voor duidelijkheid. Als ik niet gekozen word, dan sta ik aan mijn kameraad. Vrijwillig de hammen en de lendenstukken af. Ik kan me in het algemeen met de tong tevreden stellen. Maar wie het daarop zou hebben voorzien, die verklaring kort en bondig. Op de tong wordt niet afgedoemd. Bravo, bravo, de leider beveelt. Dat is alles. Ik hou niet van gezwets en ik heb geen boodschappen aan filosofen en slappelingen. En nou, voorwaarts. bravo, bravo. Hij levert hoog, hoog, hoog. Bent u nou tevreden? Ja, u, u heeft zichzelf overtroffen, alleen, weet u, ik lust eigenlijk geen lende stukken. Valt gewoon niet goed. Als het u niet uitmaakt, ik ben graag bereid... Sta mij toe om, dat ik u geluk de, wens. De toespraak heeft mij diep getroffen. Wat de toon betreft sta ik volledig aan uw kant. Zo, nou, de verkiezingsstrijd hebben we achter de rug. En dan gaan we stemmen. Ieder schrijft een naam op een van deze kaartjes. Alsjeblieft. Alsjeblieft. En als wij dan ja. en, en niet met elkaar fluisteren. Ja, ja. ja. Uh, zijn we alle drie klaar, he? Ja? Nou, dan de kaartjes hier in de Hoogroet. Zo. Ja. En nou gaan we de stemmen tellen. Ik ben nieuwsgierig. Stemmen maakt hongerig. U zou zich ook wel wat tactvoller kunnen uitdrukken. Hoe is de uitslag? Meneer. Wij moeten de stemming ongeldig verklaren. Hoezo? Ik heb honger. U wilt de vrije democratische verkiezingen torpederen. De In de hoed zitten vier kaartjes. Ik heb het al meteen gezegd. De parlementaire democratie heeft zichzelf overleefd. Uh, en wat doen we nu? Typisch een politieke crisis. Well, misschien moet er gewoon een kandidaat benoemd worden. Maar uh, wie benoemt hem? Ik wil dat graag opnemen. Uitstekend. Ik, ik, ik wil dat ook voorstellen. Nee, nee. Komt iets van in. Mooie toestand. Met de democratie is het niet gelukt. De dictatuur stuit op tegenstand. Maar iets moeten we er toch op vinden. In zulke situaties... ...kan slechts een persoonlijkheid... ...die bereid is om zich volledig in te zetten... ...en op te offeren, de situatie redden. Laten we niet vergeten... ...dat het altijd vrijwilligers zijn geweest... ...die een uitweg vonden als de gebruikelijke methodes faalden. Beste... En geachte collega. Uh, uh, u. bedoelt mij? Ja, huh? Nee, nee, ik, ik, ik luister niet. Geachte en waarde heer. Ons allen is bekend dat karaktereigenschappen als opofferingsgezindheid, liefde, en kameraadschappelijkheid. op den duur niet verborgen kunnen blijven. Reeds van het eerste ogenblik af constateerden wij, dat wil zeggen, mijn collega hier en ik dat er in u iets schuilt wat u van ons onderscheidt. En dat iets, dat is juist de aangeboren edelmoedigheid. Het onweerstaanbare verlangen het algemeen belang te dienen. De bereidwilligheid, niet waar collega. In mijn hele leven heb ik geen beter mens gezien. En wij wij prijzen ons gelukkig dat het collectief zich eindelijk in staat ziet tegemoet te komen aan uw innige verlangen naar een gelegenheid, een kans... om uw verborgen, zuivere zeenzoek te verwezenlijken. Uw brandende wens is het in onze nagedachtenis voor te leven... als een hooggeschatte, kameraadschappelijke, appetitelijke persoonlijkheid. Ik, ik wil niet. Wat? U wilt geen vrijwilliger worden? Nee. Uw gemeenschap treedt het vertrouwen van u metgezellen met voeten. Wilt niet? Nee. Afschuwelijk, u wijst ons aanbod definitief af. Categorisch. Ik voel mij niet tot grootsheid geroepen. Ik snijd tussen u en mij het tafellaken door. Voor een eerlijk mens heb ik u gehouden. Voor een patriot van het vlot. En nu blijkt dat u een oplichter bent. Adieu. U heeft ons teleurgesteld. Eer betekent niets voor u. Maar misschien kunt u een andere oplossing aanbieden. Wij luisteren graag. Een oplossing. Uh, graag. Van jongs af aan heb ik altijd naar rechtvaardigheid gestreefd. Rechtvaardigheid wil ik. Meer niet. Oh, u slaat mij met stomme verbazing. Waarom? <laughs> Welke zekerheid heeft u dan? Dat de rechtvaardigheid zich niet tegen u keert. Ik bedoel, zich voor u uitspreekt. U als kandidaat aanwijst. Maar dat is toch heel eenvoudig. Van kindsbeen af ben ik ongelukkig geweest. Alles liep me tegen, alles, alles, alles pandde tegen me samen. En dus, en dus gelooft u dat de rechtvaardigheid het feit moet goedmaken dat u tot nu toe door het ongeluk bent achtervolgd? Ja. <laughs> het is opvallend, hè, dat het vooral querulanten zijn die ze beklagen over het falen van een algemene allesomvattende rechtvaardigheid. Met deze roep om rechtvaardigheid wilt u slechts uw eigen onbekwaamheid verheimelijken. Ik, ik blijf erbij, met alles ga ik akkoord, onder voorwaarde dat het rechtvaardig toegaat. Dat betekent onder voorwaarde dat u niet opgegeten wordt. Dat is een insinuatie. Ik wil rechtvaardigheid, meer niet. Laten we gaan zitten, meneer. Een moeilijk probleem, maar het laat zich oplossen. Met hem praat ik niet meer. Heer collega, heeft uw moeder... Um. Ja, hoe zal ik dat zeggen? En, en u, heer ja, Chef? Helaas was ik van het begin af aan een weeskind. Mijn arme ouders... Precies, dat wilde ik ook net zeggen. Eigenlijk heb ik helemaal geen ouders gehad. En u? Ik, ik heb een moedertje. Dat mij in haar eenzaamheid beweent. Arme mama. Mij komt het voor dat uit het oogpunt van rechtvaardigheid de zaak glashelder is. Zou u luchthartig, volle wezen iets kwaads kunnen aandoen? Zelfs wilde volkstappen hebben het wees zijn altijd als het ergste onrecht beschouwd. Nee, nee, nee, waarde heer. Zou een van ons weeskinderen opgegeten worden, dan waren dat eenvoudigweg een slag in het gezicht van de meest elementaire rechtvaardigheid. Nog niet genoeg dat, dat we wezen zijn, moeten we nog opgegeten worden maar, uh, nee Maar... Nee, nee, nee, nee, nee, maar waarde heer, het is zo klaar als een klontje. U bezit een moedertje en heeft het daarom altijd beter gehad op de wereld. Gelooft u ook niet dat het nu tijd is om uh, de morele schuld te vereffenen die u tegenover wezen hebt? Tegenover hen die nooit moederlijke zorgen, de warmte van de huiselijke haar, de geneugde van de welstand ervaren hebben? En dit te meer, nou, volgens uw eigen woorden uw moedertje, u zonder dat al beweent. Maar misschien is mijn mama ook reeds gestorven. De laatste tijd voelde ze zich helemaal niet goed. Ik was al zo lang niet meer thuis. U praat als een kind. Welke bewijzen hebben we daarvoor? Zelfs ieder sporen van bewijs ontbreekt. Ja, juist! Ik, ik heb toch gezegd dat ze zich niet zo goed voelde toen ik vertrok. Je hoort tegenwoordig zoveel over welvaartziekte. De fantasie van de kunstenaar. Het spel van gedachtenspinsels kent geen grenzen. Mevrouw, uw moeder verheugt zich ongetwijfeld in een uitstekende gezondheid. God geef haar een lang leven. Onze ouder, zegt u. Herinnert u zich nog die lange herfstavonden toen wij in onze kwetsbare kinderjaren, barrevoets, lucifers verkochten aan de voorbijgangers? Spreekt u me daar niet van. Beter is het als deze gebeurtenissen in de schoot en vergetelheid blijven. Herinnert u zich nog het verre familielid, de volk, die vrek die ons half naakte het laatste stukje spek afpakt om het aan de muizen te geven als lokka's in Oh, de deze spoken uit het verleden. U hoort het zelf, hè? Hier is niks aan te doen. Nee, niet kwalijk, maar het lijkt wel of ik een stem hoorde op zee. U leidt de aandacht van het thema af. Kennelijk roeps mensen ellende, geen gevoelens in uw wakker. Oh, deze tot ego-wist opgevoeden moederszoontjes. Hij had een bal toen hij klein was. Een bal en een teddybeer. Help, maar heus, nu is het toch wel heel duidelijk te horen. Help. Inderdaad. Toen komt iemand op ons afgezwommen. Altijd krijgen weeskinderen de wind van voren. Chef, misschien is dat iemand met proviant. Je kunt zien dat hij maar met één arm zwemt. En met de andere een voorwerp vasthoudt. Dat is helemaal niet uitgesloten. Hoe gemakkelijk kan het niet gebeuren dat een boer die met zijn varken naar de markt gaat in het water valt? Zich met zijn laatste krachten boven water houdend, omklemt hij met één arm het varken. Zijn enige haven en goed. Hij wordt steeds duidelijker zichtbaar. Het is iemand in uniform. Zulke mensen eten in het casino. Uh, Kijk, het is een postbode in volle maat met dienstput en tas. Pak mijn hand. Ik trek u op het vlot. Is één Twee! Uw. Hartelijk dank. Heeft u niks te eten? Helemaal totaal niks. Ik heb ook best trek in een avondboterham. Nog voor het ontbijt ben ik te water gegaan. Hé, hey. daar bent u? Wat een merkwaardig toeval. De heren kennen elkaar. Jazeker. Sinds negen jaar al breng ik deze heer de post. Ik wist helemaal niet dat u op zee was. Wat een gek toeval. Ik heb een telegram voor u. Een telegram? Voor mij? Ja, juist wilde ik met dit telegram naar uw huis aan zee gaan. Toen een golf me meesleurde. Godzijdank ben ik geen slechte zwemmer. Ja. Ja. Ja. Daar is het al. Alsjeblieft. Het telegram. Oh, verontschuldigst u mij een ogenblik. Is dit uniform? Echt? Echt? Alleen een beetje nat. Weet u, wanneer je in het water valt. Paal... Wat is er aan de hand? Oh, een zware slag van het noodlot heeft mij getroffen. Mijn moeder leeft niet meer. Daar heb je het al. In verband daarmee moet ik, moet ik er nu op wijzen dat ik nu ook een weeskind ben. Wij moeten dus onze beraadslagingen weer opnemen en het vraagstuk wie van ons opgegeten moet worden... ...nog eenmaal van voren af aan onder de loep nemen. Ik protesteer. Dit is oplichterij. U speelt zeker met de postbode onder één hoedje. Meneer, u beledert een ambtenaar in de uitoefening van zijn functie. Wat heeft u daarvoor betaald? Misschien kent u elkaar van de schoolbanken Uw beschuldigingen missen elke grond. Vraagt u de postbode maar of ik met hem een, een, een overeenkomst heb getroffen. Uitstekend. Laten we het hem vragen. Uh, bevestigt hij het? Dan wordt u onherroepelijk opgegeten. Onkent oh, je het? Dan eten we de postbode op. Wat moet dat? Ben ik net aangekomen en moet ik al genuttigd worden? Dat is toch ongehoord? Juist, u bent er uitstekend voor geschikt. U, u bent nog helemaal vechts. Chef, het beste is als we ze allebei opeten. Postillon sauté. Van de ene maken we gebraad en van de andere verschillende hordeuvers en het nagerecht. Een deel kunnen we ook inzouten en voor later bewaren. Of we vullen de een met de ander. Oh, dat smaakt fantastisch. Misschien is meneer de postbode geen volle wees. Wij eenzame en ouderloze, we zouden het hem kunnen vragen. Misschien kunnen we van de tweede wijn maken. Maar wat voor bourgogne kan er van een postbode worden gebrouwen? U heeft volkomen gelijk. Als bourgogne zou ik ten oude nog de middelmaat halen. Maar als postbode sta ik mijn mannetje. Een echte vin du postillon is niet te versmaarden. Als u liegt en ten onrechte beweert dat wij een overeenkomst hadden, dan dien ik over uw klacht in bij de directie van de PTT. Daarover hoeft u zich geen zorgen te maken. Ik heb mij gedurende mijn dertigjarige diensttijd onberispelijk gedragen. Nou, Zonder van de tijd. Heeft u met deze heer een afspraak, ja of nee? Als u zegt dat het bericht over het afsterven van zijn mammy gefingeerd is, dan krijgt u de niertjes. En misschien ook nog een zijde spek. Is het bericht echter in overeenstemming met de feiten, dan eten wij, drie weeskinderen, u op in uw kwaliteit van postbode. De post is een instelling voor het algemeen belang en moet als zodanig ook dienst doen. Ik bezweer u, laat u niet ompraten. Nee, u, u hoeft niet bang te zijn. Ik ben een postbode van de oude stempel. Ik laat me niet met niertjes lijmen. We hebben eventueel nog een knietje aan te bieden, maar meer kunnen we ons met de beste wil niet permitteren. Nee, zit u hier. Die twee gekruiste posthorens op mijn gewijs, de eer van deze horens gaat mij boven alles, tot ziens mijn heer. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. blijf u nog even, zegt u tenminste dat ik onschuldig ben, verlaat u eens. Dit, dit telegram heren, dit is een bewijsstuk, u, u kunt zich er nu zelf van overtuigen dat we ons gezien vanuit de rechtvaardigheid in dezelfde situatie bevinden. Wij zijn alle wezen. Dekt u alsjeblieft de tafel, al het noodzakelijke vindt u in mijn koffer. Wat nou? Eten weeskinderen een weeskind? Vergeet u niet dat er nog een andere rechtvaardigheid bestaat. De historische. Hoe moet ik dat begrijpen? Chef, hebben we het vergiet ook nodig? Dat wij alle onze ouders verloren hebben, plaatst ons nog lang niet op gelijke hoogte. Laat ons nu de vraag onderzoeken. Wie waren onze ouders? Lieve hemel, gewoon ouders. Wat <laughs> was de uw vader? Kijk voor hem. Uh, mijn vader. Ambtenaar op het stadhuis. Waarom? Nee, Waarom? <laughs> ik, ik ben vergeten te laten aftekenen. Nee. U heeft mij met uw gebazel over het opeten van mensen door mensen... ...helemaal van mijn apropos afgebracht. Oh, ja. Waar moet ik tekenen? Hier, graag. <coughs> Als te richten. Ik heb dat hele, dat hele stuk terug moeten zwemmen. Tot ziens. Ambtenaar op het stadhuis was uw vader dus. <laughs> dat dacht ik al. En weet u wat mijn vader was? Nee. Een eenvoudige houthakker. En analfabeet. Mijn kameraad daar heeft zelfs helemaal nooit een vader gehad. Zijn moeder baarde hem uit verdriet tot haar onuitsprekelijke leed. zeker meneer. Uw vader heeft in dienst van de aristocratie stadhuisvelle volgeschreven. En zat daarbij op zijn gemak in een proper warm kantoor. Mijn vader daartegen heeft de voor de papierproductie bestemde sparren omgehakt. ...opdat uw vader iets had waarop hij de verkoop bij executieprocedure kon neerschrijven... ...die aan de armoeder van mijn collega, die in het geheel geen vader bezat, ter hand werd gesteld. Schaamt u zich dan helemaal niet? Hey, een braadspit, dat hebben we zeker nodig. Maar daar heb ik toch allemaal niets mee te maken? Juist daarom noemen wij de rechtvaardigheid die ons nu gebiedt om u te verorberen... ...de historische. Meneer Begraaf! Meneer de Graaf! En wat is er nou weer aan de hand? Oh, meneer de Graaf, wat een geluk dat ik u heb teruggevonden. Wat moet dat? Meneer de Graaf herkent mij niet. Ik heb meneer de Graaf toch leren pony rijden toen meneer de Graaf nog een jonge heertje was. Verdwijn! Wat een geluk dat mijn oude ogen meneer de Graaf nog eenmaal mogen zien. In het paleis maken alle zich zulke zorgen. Toen wij het bericht ontvingen dat het schip waarop meneer de graaf een reis maakte een brooi van de golven was geworden, hield ik het niet langer uit. Waar meneer de graaf is, daar wil ik ook zijn en zijn lot zal ook het mijne zijn. Dus ben ik in zee gesprongen en heb ik net zo lang gezwommen tot ik meneer de graaf gevonden had. Oh, wat een geluk. Jean, laat ogenblikkelijk het vlot los en verdrink. Altijd tot uw dienst, meneer de graaf. Wat een geluk, wat een geluk. Nee, nee, nee, nee, goede man. Niet loslaten, niet loslaten. Hij is verdronken. U ziet het zelf. De historische rechtvaardigheid. Ja, ja, ik zie het. In een paleis heeft u gewoond. Op een pony heeft u gereden. Ik? Op een pony? Mijn vader kon zich niet eens een konijntje voorloven. Projecteert u alstublieft niet uw jeugdherinneringen op mij. Maar dat is toch een toppunt? Wilt nee. u daarmee beweren dat ik een pony heb gehad? Natuurlijk. U heeft het toch zojuist zelf toegegeven? Dat is gewoon niet meer te begrijpen. Ik verzeker plechtig dat ik nooit iets met een pony te maken heb gehad. En ik helemaal niet. Mijn arme vader kende zelfs het hele woord pony niet. Per slot was die analfabeet. Die arme pony. Niemand wil zich over hem ontfermen. Hebt u geen hart voor het dier? Aan hem hebt u toch gelukkige kinderjaren te danken. Maar die lakij. Uh, welke lakij? Collega, heeft u hier een lakij gezien? Ik? Waar dan? Waarde ja, heer. Ik kan u niet langer als een volwaardig gesprekspartner behandelen. U leidt aan hallucinaties. Tja, ja, ja, ja, ja. Arme geesteszieken. Als een ontoerekeningsvatbaar individu zou u zich met des te meer reden moeten toevertrouwen aan de leiding van mensen die weten wat ze willen. U moet uit de gemeenschap gestoten worden. En de beste manier daarvoor is dat de gemeenschap u verslindt. Je collega, dekt u alsjeblieft de tafel. Uh, moet ik de theelepeltjes ook neerleggen? Vanzelfsprekend, er zullen verschillende gangen zijn. Eén of twee mensen per persoon. Twee. Servetten? Maar natuurlijk, alles was voor. Per slot van rekening zijn wij beschaafde mensen. Uh, uh. Pardon. Ja, het uh, bestek iets meer naar rechts. Hallo. U daar. Ik ben vergiftigd. Ik heb een vergiftiging. Ja, de slaag komt alsjeblieft wat meer naar het midden. Erewoord. Eigenlijk wilde ik er niet over praten... maar ik zou het toch betreuren ja, uh, als de uh, heer. Die uh, schoonmaak. Ik wil me nergens al onttrekken. Ik zeg dat slechts uit welwillendheid. Ik heb zelf graag goed eten... maar ik weet ook dat vraatzucht dat de mensen in het verderf kan storten. Al, als ik niet vergiftigd was... Dan had ik er niets op tegen. Echt niet. Maar het is mijn plicht u erop te wijzen... We kunnen dat... beginnen. Jawel, chef. Ik zal het mes weer even aanzetten. Nou, ik, ik wil helemaal niet zeggen dat het ongeneeslijk is. Als u nog eventjes wacht, dan, dan gaat het beslist over. Ik blijf nog één of twee dagen liggen en dan ben ik ontgiftigd hier in de hoek blijf ik liggen. Zodat ik de heren niet in de weg lig. Zodra de zaak in orde is, meld ik me. Ik wil me zeker niet drukken. Ah, een bloemetje zou de tafel niet ontsieren. Even in de koffer kijken. Ja, een vaas en bloemen. Prachtig. Uh, twee dagen duurt het eigenlijk helemaal niet. Hoogstens één dag. Uh, kent u niet het spreekwoord? Bewaar een appeltje voor de dorst. <laughs> uh, <clears throat> uh, een paar uur zouden ook voldoende zijn. Zelfs een uurtje kan toereikend zijn. Zo, en nu is het tijd. Goed, goed. U heeft gelijk. Maar mag ik de heren nog een geheel onzelfzuchtige raad geven? Waarover? Vaklieden onder elkaar. Een zuiver culinaire raad. Te weten. Meent u ook niet dat het op zijn plaats zou zijn als ik eerst mijn voeten waste? Ja, inderdaad. Daar heb ik helemaal niet aan gedacht. Wat denkt u? Ja, wat weet ik daarvan? Maar... ...als het zo tussen de tanden knarst. Misschien beter als hij eerst zijn voeten was. Juist, een waar woord. Hygiëne is de basis voor een gezonde voeding. Met het blote oog zijn de bacteriën niet te zien... ...maar ik voel hoe ze me prikken. Ja, heel juist. Lichamelijke properheid heeft nog nooit iemand kwaad gedaan. Integendeel. Dat garandeert het individu gezondheid en een lang leven. Gaat u aan de rand van het vlot zitten... ...en hang uw benen in zee. Was ze goed. Zo dadelijk, dan geef ik u een handdoek. U heeft dus onherroepelijk besloten mij... Oh, ik dacht dat dat al lang geregeld was. U zei zo even iets... over opofferingsgezindheid. Ja, ik heb erop gewezen dat dat iets heel moois is. Zegt u toch nog iets? Nou, ik heb hiervoor al alles aangevoerd. Of de bereidheid zichzelf weg te cijferen. Ja, ja, dat is allemaal waar. Nou, ziet u wel. En eerst wilde hij mij helemaal niet geloven. Waarschijnlijk was ik nog niet rijp genoeg, nog, nog niet beschaafd, maar... Nu zie ik in dat alles zijn voor en zijn tegen heeft. Oh, het is nog niet te laat. Dat ik alle argumenten afwees, daaruit sprak een laaghartige inborst. Nou, klaarblijkelijk bent u toch niet tot op het bot verdorven... als er nu edele gevoelens aan u beginnen te ontluiken. Eh, misschien kunt u nu beter het andere been nemen. Ja, zo dadelijk, alleen nog tussen de tenen. Maar om op ons thema terug te komen... ik moet u zeggen dat nu een ander, beter mens in mij is ontwaakt. Tussen twee haakjes... Bent u echt vastbesloten? Mijn meneer. Nou, natuurlijk, natuurlijk. Waar, waar hadden we het ook weer over? Oh ja, een ander, beter mens. Per rekening is het iets totaal anders... ...of men als een gewoon slachtoffer van overmacht wordt opgegeten... ...dan wel als een beter mens die uit eigen behoefte aan overgave... ...wordt verorberd ter gevolge van een innerlijke roeping... ...van een edele drijfveer. Maar, maar zegt u... Uw erewoord, ligt de beslissing vast? Erewoord? Dan is er niets meer aan te veranderen. Dus, wat wou ik zeggen? Oh ja, dat geeft een innerlijke voldoening. Een gevoel van vrijheid... ...van onafhankelijkheid. Eindelijk bent u verstandig geworden. Heer collega, rekt u toch de zeep even aan. Denkt u alleen niet dat ik een willoos object ben. Zoiets vindt niemand leuk. Oh, u kunt ervan verzekerd zijn dat wij u naar nou waarde schatten. U zult in onze maat... ...oh ja, dat wil zeggen, in onze herinnering... ...voortleven als een held. Als een lichtend voorbeeld van onzelfzuchtigheid. Maar ik geloof dat het linkerbeen nu was schoon genoeg is. Oh, volkomen juist. En het rechter is eigenlijk zonder meer al schoon genoeg. Geef me alstublieft de handdoek en... Klaar nee, nee, ook over het recht, dan moet hij zich nog even ze oh, was hem wilt. Ja, dat is misschien echt beter. Ik heb zelf de grote beslissing genomen. Ik ben als eerste op het idee gekomen om mij voor de gemeenschap op te offeren. Een beetje soda, zou geen kwaad kunnen. Met zeep gaat het ook weg. We kunnen nog wel even wachten. Wachten? Terwijl de kameraden zo'n honger hebben? Nee, nooit. Nou, niet het geduld verliezen. We hebben het zo achter de rug. Nu ik tot inzicht ben gekomen, spelen de benen geen rol meer voor mij. Laat ze toch smerig zijn. Hier is de handdoek. En nou, zijn we zover. Mijn heren. Ik dank u. Nu, eindelijk, ben ik een volwaardig mens geworden. Ik heb de idealen ontdekt, die mij tot nu toe ontbraken. Niets te danken, graag gedaan. Maar ik heb mijn waarde. Hoe ziet de situatie er uiteindelijk uit? Wij zijn met z'n drieën, en ik alleen... Red de overige, staat u mij toe nog een korte toespraak over de vrijheid te houden. Duurt dat lang? Nee, nee, nee, maar een paar woorden. Nou, vooruit dan maar. Vrijheid, dat betekent niets. Alleen de ware vrijheid betekent iets. Waarom? Omdat zij de ware en daarom de beste is. Waar echter vinden wij de ware vrijheid, denken wij logisch. Als de ware vrijheid niet hetzelfde is als de gewone vrijheid, waar bevindt zij zich dan? Dat is toch duidelijk. De ware vrijheid is slechts daar waar geen gewone vrijheid is. Chef, waar is toch het zout? Hij stuurt u toch niet op zo'n ogenblik? In, in, de, in de koffer, helemaal onderin. En juist op grond hiervan. En juist op grond hiervan. Chef, ik heb het koudsvlees in de erden gevonden. Schst, stopt u het snel weer weg. En juist op grond hiervan. Eerlijk gezegd had ik liever de erden. Is u dat duidelijk, chef? Maar ik heb daar geen trek in. En bovendien... En juist op grond hiervan. Bovendien wat ziet u dan? niet? Dat hij nu gelukkig is. En juist op grond hiervan. En juist op grond hiervan, en juist op grond hiervan. En juist op grond hiervan. In spektakeltheater. Hebt u vanavond geluisterd naar In Volle Zee, een luisterspel van v Slavomir Vrozek. Medewerkenden waren Jan Apon, Jacques Commandeur, Kees Kolen, Wim de Meijer en Johan Tesla. Vertaling Niek Brink en Hub Stapel, regie Willem Tonnenaar.